Zes uur, Joris Tubenitski met het NOS-journaal. Bij een aardbeving in het midden van China zijn zeker elf doden gevallen. Er zijn tientallen gewonden, meldt het staatspersbureau. De beving in de provincie Gansu had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter... en zou een minuut hebben geduurd. Het epicentrum lag in de buurt van de miljoenenstad Dingxi. Over de schade is nog weinig bekend. Vanwege de warmte nemen meerdere evenementen vandaag maatregelen... Op de kermis in Tilburg worden bezoekers vandaag op roze maandag besproeid met water. Er worden honderdduizenden mensen verwacht op het Homo-evenement. Verder heeft de organisatie van de Strand Zesdaagse de start van de wandeltocht vanochtend vervroegd met een uur vanwege de hitte. De regeringscrisis in Portugal is voorbij, dat zegt de president, Cavaco Silva. Afgelopen vrijdag mislukte nog een belangrijk overleg over noodzakelijke bezuinigingen... om in aanmerking te komen voor geld van het IMF en de EU. Maar volgens de president garanderen de regeringspartijen nu... dat ze het eens zijn over de bezuinigingen. In een glasfabriek in Schiedam heeft vannacht een grote brand gewoed. Twee medewerkers moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Middelharnis in Zuid-Holland brak na een explosie brand uit in een soarmazaak. Het vuur sloeg over naar een muziekwinkel. Een man raakte gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. Waarom is nog niet bekend. Zo'n twintig mensen moesten vanwege de brand hun huis uit. Op de A1 zijn vannacht een automobilist en een inzittende gewond geraakt... bij een wilde achtervolging. De bestuurder van 25 werd ruim 70 kilometer achterna gezeten door de politie... toen hij over de kop sloeg bij Terschuur in Gelderland... De man had geen geldig rijbewijs. De politie onderzoekt nu of hij drank op had. Het weer, vandaag flink wat zon en tropisch warm. Op veel plaatsen wordt het meer dan 30 graden. Morgen nog iets warmer en later op de dag in het zuidoosten van het land... lokaal kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is maandag 22 juli. En ik hoop dat u lekker heeft geslapen. Want het was een warme, sommigen zeggen zelfs een zwoele of plakkerige nacht. En het wordt alleen maar warmer vandaag. Hitteplannen treden in werking. Evenementen zoals de strand zesdaagse worden vervroegd. En er geldt maar één advies. Blijf drinken. De Belgen hebben een nieuwe koning en hij spreekt redelijk Nederlands. We blikken terug op de wisseling van de troon bij onze zuidenburen. Terugblikken doen we natuurlijk ook op de 100 ronde van Frankrijk. Het werd een Tour de France waarin Nederland weer meedeed. Interviews, analyses met Gio natuurlijk en we bellen met de bondscoach van de wielrenners. Want die moet binnenkort zijn selectie bekend gaan maken voor het wereldkampioenschap. En we analyseren deze week de gezondheidszorg. Centrale vraag, waarom is het zo duur? En om een beetje van die Tour af te kicken maken we onze eigen Tour een Tour met OU trouwens, langs de Wadden. Tot half tien is dit het NOS Radio 1 Journaal. Katrina and the Waves, walking on sunshine. Dit is uit 1985, he. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves... Uh, werden ook nog een keertje bekend in de jaren 90, 1997. Toen namen ze deel aan het Songfestival. Wonnen ze trouwens ook. <coughs> Pardon. Het is tijd voor het nieuwsoverzicht. Kerstverse Belgische koning Filip gaf gisteravond... onverwacht nog een tweede toespraak. Daarin bedankte hij het volk. Maar voordat Filip het woord nam... kreeg eerst koningin Mathilde zijn volledige aandacht. Er wordt gekust dat het een lieve lust is... Op algemene aanvraag natuurlijk. Dank u. Dank u voor uw aanwezigheid. De koning sprak de menigte zowel in het Nederlands als in het Frans toe. Soyons fiers de notre beau pays. Laat ons fier zijn van ons mooi land. We wensen u nog een mooi feest. Laat ons samen genieten. Van het vuurwerk. Met een indrukwekkende licht- en vuurwerkshow... werden de festiviteiten s'avonds laat afgesloten. Vanwege het mooie weer zijn gisteren veel mensen het water opgegaan. gegaan. Het liep niet overal goed af. In Beuningen, in Overijssel, kwam een man van twintig om het leven... toen hij van zijn surfplank viel, de politie. Het slachtoffer had samen met vrienden op de brug... een lier bevestigd met daaraan een surfplank. Een soort waterski-idee heb je dan eigenlijk. En bij het optrekken van die lier... Uh is die jongen van de surfplank afgevallen en niet meer boven water gekomen. Het duurde een hele poos voordat de man werd gevonden. En uiteindelijk hebben omstanders deze jongen uh, aan de kant gebracht. Maar hij had toen al wel een hele tijd in het water gelegen. En uh, de diverse hulpdiensten hebben eerst hulp verleend. Uh, de jongen is in een kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht... en daar is hij helaas vanavond aan zijn uh, verwondingen overleden. Zondag kwam op het strand in Noordwijk een vrouw van 45 om het leven. En in een plas bij een camping in Mierlo verdronk een jongetje van drie in Cleveland, Ohio, zijn politie en vrijwilligers op zoek naar mogelijk vermoorde vrouwen. Afgelopen vrijdag werd een man gearresteerd nadat de politie een lijk had gevonden in een garage. Dit weekend werden er nog eens twee lichamen ontdekt. Politie had er rekening mee dat het daar niet bij blijft. We do believe that it that it, it may be at least one or two more people involved in this. What I mean involved, meer one or two more victims. So that that's another reason that we're actually doing this sir. Verdachte zou geïnspireerd zijn door een eerdere serie moordenaar in Cleveland. Die een paar jaar geleden elf vrouwen vermoorden. De burgemeester is geschokt. This is a sick individual who appears to have been influenced by another sick individual. It's absolutely horrible, it's atrocious. And again, we believe that this individual that we're dealing with killed three women in a span of about ten days. That is insane. De paus maakt vandaag zijn eerste buitenlandse reis. Hij gaat naar Brazilië om in de miljoenenstad Rio de Janeiro de wereldjongerendagen te bezoeken. Jongeren vanuit de hele wereld komen daar samen om het katholieke geloof te vieren. Na alle demonstraties van de afgelopen tijd zijn er wel wat zorgen bij de organisatie, zegt correspondent Mark Bessoms. Wat wel veel groter is dan normaal, eh, dat is de dreiging van manifestaties, van betogingen zoals we die de afgelopen weken hebben gehad. Daar maken zich hier ernstige zorgen over, die zijn niet gericht tegen de paus. Uh, maar ja, die kunnen natuurlijk wel uh, voor heel veel uh, onrust en chaos zorgen. En daar zijn ze bang voor. Behalve de Wereld Jongerendagen staat er nog meer op het programma van Franciscus. Zo zal hij een bezoek brengen aan een sloppenwijk. En in arme wijken is het aantal katholieken de afgelopen jaren sterk gedaald. Heel veel theologen waar ik mee heb gesproken, mensen op straat... verklaren het toch, uh, er zijn allerlei verklaringen. Maar een heel belangrijk is bijvoorbeeld dat de katholieke kerk... ja, te veel weg is gebleven uit de armere wijken, uit de favela's. En dat, uh, dat gat is gevuld door evangelische uh, Pinkster gemeenten voornamelijk. tennis en verblijven ook met jonge gevangenen spreken en de Olympische vlaggen in het gemeentehuis zegenen. Over drie jaar worden namelijk de Spelen, de Olympische Spelen in Rio gehouden. Goed, dat is het nieuwsoverzicht van nu. Dan pak ik de kranten erbij. Dan begin ik vandaag met dagblad Trouw. Die koppen. Supermarkt boycotten producten uit bezette gebieden. Al die hoogvliet- en jumbo-bannen Israëlische kolonisten waar. Andere supers die wachten op de richtlijn uit Den Haag... maar ze hebben een rondgang gemaakt, Dagblad Trouw. Een merendeel van de supermarkten begint dus zelf al... met het boycotten van die producten. Het Algemeen Dagblad heeft het over de mazelepidemie. En die zeggen, mazelepidemie na zomer op hoogtepunt. Ziekenhuizen bereiden zich voor op extra opname na de zomer dus. NEC Next heeft het over uh, straatsoldaten. Het is anarchie met vuurwapens in de Amsterdamse drugscene. Elf doden in vijftien maanden en ze zijn allemaal van Marokkaanse afkomst. Metro heeft een klein verhaal over kinderen. Kinderen gaan namelijk vaker met het vliegtuig... omdat steeds meer ouders hun kinderen meenemen op vliegvakantie. Het aantal uren dat de kleintjes in het vliegtuig moet zitten... dat maakt pa en ma niet zo heel erg veel uit. Dan gooi je een eemlander. Hij heeft het verhaal over Batman en Superman die samen in een film gaan optreden. De film moet in de zomer van 2015 gaan draaien. En dan natuurlijk, we kunnen er niet omheen. Het, de warmte, de hitte, hoe je het noemen wil. De telegraaf. Hou het koel. En ook nog verhitte strijd tussen scootjes. En op de voorkant van de telegraaf ook nog een aantal tips van het RIVM. Uh, drink voldoende, ook als u geen dorst heeft. Niet te veel alcohol. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. Uh, doe vooral niks tussen 12 uur vanmiddag en 4 uur vanmiddag. Zoek voor koeling onder een boom of bij het water. Kortom, alle tips staan in de telegraaf uh, vandaag. En dan nog even twee sportbijlagen. Het is tenslotte maandag en de Tour de France is afgelopen. AD Sportwereld heeft het over Froome, koning van Parijs. Pakken Mollema kijkt eventjes vooruit. Ik kom graag terug, zegt hij. Maar dan voor het podium. En Telesport heeft dat natuurlijk ook over Vroom. Duim omhoog voor Froome. En Quintana, de Colombiaan die tweede werd en de bolletjes trui de En de witte trui overigens. Die zegt: Ik richt mijn pijlen op de Tour van 2015. Daghebers, correspondenten, reportages en interviews tot half tien het NOS Radio 1 journaal. Right now the world looks so exciting, But that first room it feels so cold. The air up there looks so inviting. You'll do the rest when you are old. The twenty pictures they stain your hands. It's like a memory architecture of your grand plan Designed to put you on a throne The bitter taste of the unknown Not the only one, Jamie Cullum was dat. In Nederland is het nooit aangeslagen, de drive-in bioscoop. Maar in Amerika bestaat het fenomeen inmiddels 80 jaar. Toch is het niet echt reden voor een feestje. Want ook in de Verenigde Staten verliest die drive-in... het steeds vaker van de hypermoderne 3D-bioscoop. En de snelle download op de telefoon en de tablet. Maar Amerika zou Amerika niet zijn... als men niet hartstochtelijk probeerde om te overleven. Correspondent Wouter Zwart had een All-American avondje... in de drive-in bioscoop. De volgende show will start in vier minuten. Ja, Amerikaanse dan dit kan het natuurlijk bijna niet. Je benzineslurpende auto tot aan het filmscherm rijden. Handrem erop, raampje open en geniet er maar van de laatste Hollywood-toppers. Bring the family, bring your friends. There are always wonderful new pictures to see. A gay, pleasant evening for all. Wat jammer dan toch dat de drive in bioscoop exact 80 jaar na zijn geboorte hier in Amerika op sterven ligt. Bezoekers blijven weg. Eigenaren geven op. Het doek valt. Letterlijk. Goed evening, ladies and gentlemen, en welkom to de big en beaufte Drive in theater. Ja, en dan sta je toch zomaar in het projectorhok van de Benji's Drive-In Bioscoop... waar eigenaar die Vogel weigert om op te geven. Tonnen heeft hij geïnvesteerd om het theater dat zijn vader hier 58 jaar geleden begon te behouden. En het is precies die retro-stijl die de bezoekers blijft trekken. Een klassieke Cadillac-auto op de Oprijnlaan. En een traditionele snackbar natuurlijk. Maar ja, ik ben geboren in 1977, Maar volgens mij ruikt het hier echt naar de jaren 60. There's just a lot of magic here. Uh, the feature will come on right at Twilight. Uh, you'll see a gorgeous backdrop. Een magisch gevoel noemt Vogel het als de zon zo achter het scherm zakt en de film begint. En de drive-in biedt zoveel meer dan ja, die donkere zaal, waar je verder toch niks anders kan dan die film kijken. Let's pretend you didn't like the movie. Just step back and watch the crowd watch the movie. There's a show right alone. Stel je vindt de film helemaal niet leuk. Nou, leun gewoon achterover en ga lekker naar de andere bezoekers om je heen kijken. Dat alleen al is een show op zich. Wat je guys vandaag? Hallo. Just pull straight ahead. En een show, dat is het. Drive-innen doe je met z'n allen. Vanuit de auto, vanuit de achterklep van je pick-up truck. Of nog beter, je neemt een hele kampeerset mee en installeert je voor de auto alsof je een heel weekend blijft zitten. Zo gaat het nu, zo ging het vroeger. I mean, er waren to be like three drive-ins around here, and we put every friend that we have. And I had a little pento, we put ten people in there. Uncomfortable, het fun? Oh, it was okay. uncomfortable, but it was fun. The next show will start in one minute. The nostalgia part comes in. waar the older generation bringing the younger ones in to show them what it is. And they are based solely on nostalgia. All of a sudden, the younger ones get caught up in that, and they start to understand that too. De echte nostalgie zit hem in de overdracht, merkt bioscoop eigenaar Vogel hier. Overdracht van oud die is opgevoed met de romantiek van de drive-in op jong. Die het als ze hier eenmaal ook geweest zijn. Begrijpen. De mobieltjes en tablets met de snelle downloadbare film gaan opzij. En de film wordt ervaren op zijn drive-ins. Well, that's all, folks. De reportage was van een zwart. Het NLS Radio 1 Journaal sport. Honderdste Tour de Frans, die zit erop. de etappe naar de jean élysées in Parijs. Eindigt de traditiegedrouw in een massasprint. En de drie topsprinters van de Tour die maakten onderling uit wie de sterkste was. Het is Kittel die aangaat. Grijpel en Kevin is erachteraan. En ik wil zien waar Kittel is. Want we kijken alleen naar Kruis, Grijpel en Kevin is. Maar ik wil Kittel zien. Is het Kittel hier? Die etappe win, of is het toch nog Kevin is die eroverheen komt? Het is Kittel! Kittel, Marcel Kittel voor Kevin En voor André Grijpel. Hij pakt zijn vierde hier. De vierde symfonie van Marcel Kittel, hier op de straten in Parijs, op de Champs-Élysées. Marcel Kittel dus van de Nederlandse argos Shimano-ploeg. Hij pakte zijn vierde etappe-overwinning en kroonde zich tot de absolute sprintkoning van deze tour. Teammanager Ivan Spekenbrink had tranen in de ogen. Ja, het is echt ongelooflijk, echt, echt, echt ongelooflijk. Weer een koningsprint en weer winnen op de Champs-Élysées. Wo ja, geen woorden, sorry, sorry. Het plan ging weer perfect, weer als eerste door de bocht, weer ploegenwerk. En ja, hoe hij daar die twee mannen van zijn lijf houdt, Kevin is en uh, Wat een ongelooflijk geweldige groep. Dit is, uh, dit is een beloning voor alles en iedereen bij de ploeg en weergeloze talenten. Ook de sprinter zelf had nauwelijks woorden voor zijn prestatie. Ik ben absoluut spraakloos. Ik ben überglücklich dat het vandaag geklapt had. Een riesendankeschön dankjewel aan mijn jongens, die zijn de sprint perfect aangefahren. Ik was in een super en mijn benen waren echt geil heute. en Ik kon er gewoon doorzien. Ja, ik ben Een overgelukkige kittel dus. Hij had superbenen gisteren en kon het teamwerk van zijn ploeg afmaken. Het algemeen klassement veranderde uiteraard niets. Chris Froome bracht het geel naar Parijs. The one you waiting for. Celui que vous attendez maintenant. Le maillot jaune. The yellow jersey. I'd like to dedicate this win to my late mother. Without her encouragement to follow my dreams. Deze probably never probably be at home watching this event on TV. It's a great shame she never got to come see the tour, but I'm sure she'd be extremely proud if she was here tonight. To win the 100th edition is an honor beyond any I've dreamed. This is one yellow jersey that will stand the test of time. Deze gele trui zal de komende jaren niet worden geschrapt," zegt Chris Froome. Hij draagt zijn overwinning op aan zijn overleden moeder. Lero Quintana en Cagino Rodriguez die completeerden het podium. Beste Nederlander was Bauke Mollema. Hij werd zesde. Ik ben gewoon heel blij dat ik een uh, goed klassement heb gereden. En uh, met die zesde plek, ja, daar ben ik gewoon heel dik tevreden mee. Dat is van tevoren gewoon uh, ja, uh, zeg maar in mijn carrière altijd, altijd het doel geweest... om in de Tour een heel goed klassement te rijden. En ja, dat is me nu gelukt. En, uh, ja. Dit, dit smaakt wel naar meer. zeg maar. Ik, ik hoop het zeker in de komende jaren beter te doen en, en echt voor het podium uh, nog langer te vechten. En dan nog een opmerkelijk feit, want in de laatste etappe gaf Leeuwe Westra op. De Vries stapte in Parijs 38 kilometer voor het einde van de Tour af. Manager Daan Luijks ligt uit wat Westra mankeert. Ja, hij heeft ontsteking aan zijn luchtwegen, daar heeft hij al twee dagen antibiotica voor, maar hij, hij, hij krijgt gewoon helemaal gelucht meer nu, dus het zet gewoon heel erg door. En dan krijg je gewoon algehele malaise en ja, hij is gewoon stopt. kon niet anders. Dat was de Tour. Groene trui was voor Peter Sagan. Colombiaan Naar Quintana, die pakte zowel de bolletjes als de witte trui. En het ploegenklassement, dat werd gewonnen door Saxo Tinkoff. De formatie met Alberto Contador in de gelederen. De Tour is er nog maar net afgelopen, sinds gisteravond. En er wordt natuurlijk alweer volop gespeculeerd over... waar de volgende edities gaan starten. Nou, volgend jaar, dat staat vast, dan begint de wieleronde in het Engelse Leeds. Maar 2015, waar start die dan? De kans is aanwezig dat Nederland dan de Tour start krijgt. De domstad Utrecht. Jeroen Wielaert die spreekt erover met de burgemeester van die stad... Alain Wolfsen. Utrecht op het laatste rechte eind, na een lange, stugge weg tussen de Eiffeltoren en de Dom. Dat is het beeld, Alain Wolfsen. Ja, we zijn uh, in heel goed en constructief overleg... maar ook zeer vasthoudend in het uh, lobbyen uh, voor de Tour de France... om de start ervan in Utrecht mee te maken. Nou, We hebben vandaag weer gezien wat voor een prachtig evenement het is. Hoeveel mensen ervan genieten. Heerlijk. Dat moeten we in Utrecht echt gaan meemaken. Dan ziet u die beelden op de Art Triomphe Projecteert u ze ook meteen op de Domtoren? Onmiddellijk. Dat wat het, we hebben er wel eens over zitten filosoferen. Wat ga je allemaal doen? Moet het moet natuurlijk allemaal qua kosten binnen de perken blijven. Maar als je dan ziet hoe die Arc de Triomphe uitgelicht is. Wat we natuurlijk af en toe met de Domtoren uh, ook doen. Uh, het past naadloos op elkaar. En daarnaast heb ik met name op de mensen gelet die hier rondlopen. Hoeveel plezier die aan het evenement en aan een wielrennen beleven. Het is zo ik ben, mocht een, auto, een rondje meemaken met de auto. Nou ja, je weet niet wat je ziet. Mooier kan er bijna niet. En we hadden ook dit jaar echt. Een Tour die, ja, ik denk, bijna alle vorige overtrof. De Utrechtse kandidatuur heeft zware tegenwind gehad afgelopen winter... Ja. door de dopingonthullingen ja. en natuurlijk de voortdurende crisis. Maar heeft de nieuwe euforie veroorzaakt door deze Tour... en ook door Bouw en Lau, dat tot een keerpunt gebracht? Ja, dat geeft weer een geweldig impuls aan, uh, aan alles wat met wielrennen te maken heeft. We hebben zelfs als stadsbestuur gezegd, we zijn natuurlijk ook niet gek. We volgen heel zorgvuldig wat er allemaal gaat gebeuren. We blijven vierkant achter onze kandidatuur staan. Je zag in de stad ook wel een beetje dat mensen een beetje de kat uit de boom keken. Hè. Hoe gaat het met die doping, onthullingen allemaal? Nou, je ziet nu, we hebben geen enkel gedoe gehad tijdens deze tour. Je ziet hoe die Nederlanders hier hebben gepresteerd. En je merkt nu ook in de stad, afgelopen weken. dat mensen die toeren volgen, horen echt omheen. Mensen die me spontaan aanspraken en zeiden, ja, wat we nu zien, uh, het gedoe, de discussie is voorbij. Uh, dus we willen de steunen opnieuw vierkante de komst van de start naar Utrecht. De financiering wordt ook nog steeds heel argwanend gevolgd. De stad heeft 5 miljoen ervoor gereserveerd. Ja. De rest moet ge worden gedaan door het bedrijfsleven. Dat leek ook te aarzelen. Maar uit eigen inventarisatie bleek mij de afgelopen dagen... telefonisch, dat dat ook heel erg vordert op dit moment. Ja, bedrijven kijken natuurlijk ook even de kat uit de boom. En de raad vind ik wel heel mooi trouwens... dat de gemeenteraad al tijdens de discussie die gaande was... toch vrij massief, het, denk ik ongeveer uh, ja, drie kwart tot twee derde steun... Uh, in de raad. Dat vind ik heel moedig uh, en heel bijzonder... Uh, natuurlijk ook langjarig hebben we erover gesproken. Nou, bedrijfsleven kijkt natuurlijk ook een beetje de kat uit de boom. Maar hoe ver is die financiering nu? Maar we gaan ervan uit dat we het echt rond krijgen. Ik heb de Nederlandse ambassadeur Ed Kronenburg in Parijs deze week ook horen zeggen... dat het niet alleen een Utrechtse feestje is, maar heel erg belangrijk voor Nederland. Ja, Juist zeker. in een periode van crisis. Ja, het is, een heel, het, is het grootste jaarlijkse sportevenement ter wereld. Dat geeft ook een geweldige economische impuls aan de stad aan de regio en aan het land. Eh, er komen natuurlijk, verwachten we minimaal een miljoen mensen op af. Je hebt een, een week lang bijna ja, zo'n feest, een bijzonder evenement in de stad. Vijf jaar geleden kreeg collega Ivo Opstelten... juist op het einde van zijn termijn als burgemeester van Rotterdam... een telefoontje uit Parijs. Dat zou in dit najaar ook kunnen gebeuren... aan het eind van de, het burgemeesterschap van het Wolfse in Utrecht. Het zou een prachtige afronding zijn van zes jaar... Uh, ...lobbyen voor de start in Utrecht. Maar ook een mooie af afronding ja. van een ja. omstreden burgemeesterschap? Dit zou een prachtige afronding zijn, maar je moet het niet voor jezelf doen. Je moet het voor de mensen doen in de stad. Je moet het voor de liefhebbers doen in de stad. En je moet het ja, uit liefde doen voor de sport en voor de stad. Dat is het enige... Wat mij drijft. Ja, maar na veel tegenwind is er toch, zou er toch een climax zijn na zes jaar burgemeesterschap. Het zou een prachtige afronding zijn. Het LOS Radio 1 Journal. Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme Et qu'il y a des reines Autant qu'il y a de femmes On ira toutes les rencontres Pour les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite Que ceux qui se partagent on entend Isabelle Geoffroy. Maar iedereen kent haar in Frankrijk en inmiddels ook in Nederland, dankzij de radiotour onder de naam Zas. On Ira was dat. Dit is radio 1. E. Het is half 7. Mark Visser is binnengekomen voor het NOS-journaal, Mark. Bij een aardbeving in het midden van China zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Er zijn bijna 300 gewonden, meldt het staatspersbureau. De beving had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de buurt van de miljoenenstad Dingxi. Hoe groot de schade in de stad is, is nog onduidelijk. Volgens president Cavac Silva van Portugal is de regeringscrisis in zijn land voorbij.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 Het weer dan, het wordt opnieuw tropisch warm. Op veel plaatsen stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden. En daarom wordt vandaag op meerdere evenementen maatregelen genomen. Op de Tilburgse kermis worden bezoekers vandaag nat gespoeid... om oververhitting te voorkomen. Morgen wordt het nog iets warmer... maar later op de dag is er in het Zuidoosten lokaal kans op een onweersbui. Nou, we gaan zo maar eens eventjes bellen, Mark... met uh, Marieke de Vries over die aardbeving waar jij het uh, net over had. En we gaan zo een tour maken langs de Wadden.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 Krachtige aardbeving dus in het westen van China. De feiten zijn dat zeker twintig mensen zouden om het leven zijn gekomen. Lokale autoriteiten spreken over honderden gewonden. Marike de Vries in Peking, onze correspondent. Marike, waar hebben we het precies over? Over welk deel van China? Ja, we hebben het over de provincie Gangsu, die zich eigenlijk zeg maar, in het centrale deel van China bevindt, een beetje ten westen. Um, het is een zeer bergachtig gebied waar dit is gebeurd. Um, de provincie is ook bekend van die grote boeddha-beelden... die zich in de bergen daar bevinden. Nou, daar schijnt geen schade aan te zijn geweest. Maar wel heel veel huizen ingestort in een klein dorpje. Ergens in de bergen schijnen alle huizen zelfs ingestort. te zijn er sprake van uh, landverschuivingen... Uh, die op huizen terecht zijn gekomen. En ook in de nabijgelegen provincie, de buurprovincie shang uh, is de aardbeving gevoeld en in Shaanxi is dan weer die stad Xi'an waar het Terracotta-leger ook is. Maar ook daar zou er geen schade zijn uh, tot nu toe. En is het gebied, het epicentrum, is dat ook goed te bereiken voor hulpverleners? Nee, dat is op dit moment heel erg lastig. Uh, bij uh, drie van de acht grotere uh, dorpen of gemeenschappen moet ik zeggen, is alle communicatie en elektriciteit mee verbroken, ook door die landverschuivingen. Um, er zijn uh, uh, ook uh, plaatsen waar uh, mensen niet bijkomen... qua uh, hulpgoederen, tenten die nodig zijn, uh, het water is afgesloten. Dus er zijn nu duizend troepen van het leger onderweg... Uh, om dat soort voorzieningen aan te gaan leggen. En is het een gebied dat vaker wordt getroffen door aardbevingen? Nou, Toevallig dit jaar is het uh, vaker raak. Uh, twee keer eerder dit voorjaar, en dit is dus al de derde keer... Um, dus ja, wat er precies aan de hand is, het is ook een gebied waar uh, raketlanceringen plaatsvinden en waar geboord wordt naar het een en ander qua uh, grondstoffen voor uh, de Chinese industrie. Dus ik denk dat daar wel een onderzoek naar wordt ingesteld. Ja, want het is nog niet bekend of het een en ander met elkaar te maken heeft. Nee, het is ook al gewoon een aardbevinggebied, moet ik er meteen bij zeggen. Hoor. Dus het gebeurt wel vaker daar, net zoals dat gebeurt in Sichuan. Maar het um, nou ja, is wel heel opvallend dat het drie keer deze, dit jaar al is gebeurd. Ja, ik zei twintig uh, mensen om het leven gekomen. Wat is jouw laatste informatie? Mijn laatste informatie is 22 mensen. Hou ons op de hoogte. Marike, Marike ja. de Vries was dat vanuit China... over die aardbeving die daar heeft plaatsgevonden. Gaan we naar België. De nationale feestdag was het in België gisteren 21 juli. En er vond dit jaar ook een bijzondere plechtigheid plaats. Dat kan u niet ontgaan zijn. Koning Albert maakte gisteren plaats voor zijn zoon Filip. In een zonovergoten Brussel waren de toespraken... officiële momenten en een militaire parade. Een korte terugblik. And Quant à la reine Paola, je voudrais simplement lui dire merci et un gros kiss. Philippe, de plein succès dans cette tâche à laquelle tu es bien préparé. En wat er nu gaat gebeuren, dat is dat deze acte dus ondertekend zal worden door niet minder dan 17 personen en uh, de koning zelf uiteraard wat nu gebeurt. En met deze handtekening doet koning Albert nu officieel afstand van de troon. Ik zweer dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven. Slands, onafhankelijkheid, handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren. En zijn ze. Ik zie koning Filip nu zwaaien. En heel veel mensen die er luidkeels terugroepen. En Mathilde natuurlijk, koningin Mathilde, moeten we vanaf nu zeggen. In het wit staat ook keurig mee te wuiven met z'n tweeën. Ze willen duidelijk laten zien dat ze, dat ze een koppel zijn, een koninklijk koppel. Het valt een beetje tegen. In Nederland is het echt een heel massaal En Ja, hier ja, even, even, dat dat even moet, wat op. Ja. ja, want ik denk dat we nu echt gaan kijken naar de kinderen van Filip en Mathilde. Want daar kijken we natuurlijk heel erg naar uit. Belgisch volkslied tot besluit. Straks na zeven uur meer over die nieuwe Belgische koning. Want die had nog een verrassing. Tegen half elf verscheen die ongepland met koningin Mathilde... op het balkon van het paleis. Om de Belgen nog één keer toe te spreken. Een belangrijke verkiezingsuitslag in Japan. Bij de verkiezingen voor de Senaat heeft de, van, heeft de partij van premier Abe, de LDP, een meerderheid behaald. LDP is nu de grootste in beide kamers. En de politieke armslag van Abe en zijn partij is hierdoor enorm vergroot. Journalist Kjeld Duits in Japan. Kjeld, um, hoe groot is nu uh, die meerderheid van de LDP in het Hooghuis na die verkiezingen van gisteren? De LDP heeft nu samen met zijn coalitiepartner New Cometo een totaal van 135 zetels in een kamer van 242 zetels. Dus het heeft nu een hele goede meerderheid. Het kan wetten doorvoeren die het wil doorvoeren. Ja, dat is wel uh, belangrijk. Daar weten we hier in Nederland uh, alles van. Um, maar er zijn er veel wetten uh, die doorgevoerd moeten worden? Om, met andere woorden, was het tot op heden een handicap? Een groot probleem. De afgelopen jaren was er steeds één partij met een meerderheid in de ene kamer en een andere partij met een meerderheid in de andere kamer. Eh, dus er gebeurde helemaal niets. En eh, als de oppositie tegen een wet was, en dat was de oppositie doorgaans ook, dan werd zo'n wet niet meer aangenomen. Dus de afgelopen jaren, terwijl Japan natuurlijk een heleboel problemen heeft, is er heel weinig gebeurd op politiek gebied in Japan. Hm. Um, de grootste, het grootste belang van deze overwinning van Abe is dan ook dat er nu stabiliteit, politieke stabiliteit, komt in Japan. Ja. De afgelopen jaren hadden we bijna elk jaar een nieuwe premier. En dat gaat nu in ieder geval de volgende drie jaar niet gebeuren. En wat gaan we ervan merken? Behalve dat de premier hetzelfde blijft, maar wat gaat Japan met name ook ervan merken? Wat gaat er veranderen? En, nou, de verwachting is dat er grote economische hervormingen. Komen. Wat Europa eh, de afgelopen jaren op economisch gebied heeft ervaren... dat heeft Japan eigenlijk de afgelopen twintig jaar al ervaren. Zo'n twintig jaar zeg maar een economische crisis hier. En eh, Japan heeft nu de hoogste staatsschuld van alle ontwikkelde landen... dus 200 van het bruto nationaal product. Dus hervorming is heel erg nodig. Eh, vooral in de landbouw. Eh, Japan importeert het merendeel van haar voedsel... En veel van de boeren die zijn voornamelijk oud- en part-timers. En het is vrijwel onmogelijk in Japan om voor grote bedrijven om actief te zijn in de landbouw. En dat is waarschijnlijk een van de onderwerpen die ADE gaat aanpassen. Hoe hij dat gaat aanpassen, dat heeft hij nog helemaal niet bekendgemaakt. Want die eh, mensen in de landbouw, de mensen op het platteland, hebben in verhouding een grote invloed op de Japanse politiek. En tot nog toe was het gewoon onmogelijk voor de LDP om dingen te doen die zij niet wilden. En economisch? Zal dat ook um, gevolgen hebben? De beurs bijvoorbeeld, reageerden die er positief op? Um, de beurs is nog even afwachten hoe het uh, vandaag gaat sluiten. Maar wat we wel al gemerkt hebben is dat de yen weer meer uh, gedaald is. Uh, de yen is al enorm gedaald uh, sinds Aan de macht kwam. En de beurs die is natuurlijk ook vrij hevig gestegen in, uh, de, in het afgelopen half jaar. Zo bijna 60 procent. En wat we op economisch gebied waarschijnlijk wel gaan zien, is dat Japan eh, lidstaat gaat worden van eh, het Trans-Pacific Partnership. Dat is een hele controversiële handelsovereenkomst tussen landen rond de grote oceaan. En dat zou de handel veel gemakkelijker maken tussen eh, Japan en die andere landen. Waaronder de Verenigde Staten, Australië, eh, Peru en enige landen in Azië. Ja, en als de yen daalt, is dat goed nieuws, hè? Dat is goed nieuws ja. voor eh, de bedrijven die exporteren in Japan. Precies, dat we dat nog eventjes vastgesteld hebben. Kjelt, dankjewel. Ja. Kjelt Duits, was dat vanuit Japan? Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. En dan roepen wij heel hard tegen u. Goedemorgen. Verslaggever Louis Dekker, die gaat deze week een reis maken over de wadden. Hij gaat een beetje hoppen van eiland naar eiland. Hij wil te weten komen hoe het met die waddeneilanden gaat, hoe doorstaan zij de economisch woelige tijden, goed tijden misschien wel. Met een knipoog. Louis is op Tessel. Hij is al wakker. Louis, waarom juist de waddeneilanden? Nou, omdat we natuurlijk allemaal wel weten... dat het in Nederland al een hele tijd hartstikke moeilijk gaat. Recessie, faillissementen, ondernemers die klagen. Een economie die maar niet aantrekt. En met een beetje fantasie kun je zeggen... we hebben vijf hele kleine economieën in het noorden van het land. Links beginnend bij Texel, rechts eindigend bij Schiermonnikoog. Die ga ik van links naar rechts uh, bezoeken via de aloude Ezelsbrug, de oh ja. TV-tas. TV-tas, dat leerde je vroeger op school op die manier. Ja. Je, be je begint op Tesla, daar ben je ook op dit moment. Ja, ja, ja, en het idee is dat ik denk ik aan het eind van de week kan inschatten... of die waddeneilanden eilanden net zo zich gedragen in de huidige economie als de rest van het land... of dat het vreemde eenden in de bijt zijn. Als je daar moet werken, als je daar je omzet vandaan moet halen. Hoe doe je dat als ondernemer? Als je maar met duizend inwoners of misschien met vierduizend het hoofd boven water moet houden. En als je misschien afhankelijk bent van de rest van het land, en de rest van het land loopt ook niet lekker, hoe hou je dan je hoofd boven water? En hoe gaat het met het toerisme? Want dat is natuurlijk waar het om draait en we zitten er midden in. Nou ja. Het is het toeristenseizoen, maar ik zou zeggen, als ik denk aan de Waddeneilanden, dan denk ik aan toerisme en ik denk nog een heel klein beetje aan de agrarische industrie, oftewel boeren. Ja, dat is wel een heel klein beetje hoor. Dan moet je denk ik... Uh, Hang me er niet aan op, maar denk aan 10, 15 procent. Uh, er wordt vaak gekscherend gezegd, de Wadden zijn voor 90 procent volledig afhankelijk van het toerisme. En voor 10 procent grotendeels. Ja. Wat ga je allemaal bezoeken? Nou, dat kan alle kanten op. Ik, ik wil, uh, wil eigenlijk vooral zien wat me overkomt. Ik ga natuurlijk een hoop mensen tegenkomen die daar op vakantie zijn. Ik ga een hoop ondernemers spreken, ondernemers waarmee het goed gaat. Ondernemers die zich zorgen maken. Het is ook nog per eiland verschillend. Ja, wat kunnen we aan het eind van de week vaststellen? Op welk eiland het beste draait? Ja, ik denk het, het eiland dat het, uh, dat het meest flexibel draait. Dat niet volledig afhankelijk is van één ding... maar dat een beetje de bakens heeft verzet, zogezegd. En dat uh, heeft gedacht, oké, okay, als... als het ene even niet lekker loopt, dan hebben we het ander waarmee we het kunnen compenseren. En zo zijn alle eilanden een beetje identiek, maar ook een beetje verschillend. Het ene eiland afficheert zich als, we doen erg veel met sport, golf, zweefvliegen, et cetera. Het andere zit vol op toerisme, maar gaat daar weer bijvoorbeeld echt op de groene tour. En daar kun je flink mee sporen. En krijgen we ook een soort inzicht in datgene, want we hebben het over de crisis, waar de crisis ons eigenlijk een beetje mee in gijzeling houdt, namelijk huizenprijzen en werkloosheid? Geen idee, maar ik ga er in ieder geval naar kijken. Kijk, wat, wat heel erg voor de hand ligt en wat je gaat merken is... Uh, gooien mensen daar geld over de balk of zijn ze op hun centen aan het letten? Uh, wat je meteen zult merken... Op de campings die gewoon vol zullen zitten. In de hotels die ook gewoon vol zullen zitten. Want het is hoogseizoen en het is allemaal wel uitverkocht. En dat maar het is gaat om de volgende stap. Hè? En dat was natuurlijk ook het nieuws van eind vorige week. Namelijk, doordat het zo lekker weer is, gaat Nederland ook massaal op vakantie in eigen land. En daarbij zijn ook de Waddeneilanden populair. Ja, alleen er worden wel veel thermoskannen en gesmeerde broodjes gesignaleerd. Dus we gaan misschien wel, maar geven we ook geld uit? En dat is natuurlijk de echte vraag die erachter hangt. We gaan wel op vakantie, is ook eerder onderzocht. Maar we bezuinigen erop. Nou, dat moet je om wat voor manier dan ook op de Wadden kunnen merken. En daar moeten ze zich ook tegen wapenen. Maar dat zijn ze wel gewend, want ze zijn altijd afhankelijk geweest van de rest van het land. Ja, en de eeuwige strijd tegen de zee. Goed, straks dus, uh, later deze uitzending, uh, jouw eerste reportage. Heb je trouwens al iets gemerkt van dat watertekort? Want er is een beetje weinig water op Texel. Ja, er schijnen her en der briefjes te hangen, maar ik moet nog douchen. Ik zal tekort houden en later vanochtend kom ik met mijn eerste reportage van het eiland. <laughs> Schoon en wel. Louis, later dus vanochtend meer over zijn Wadden Tour, Die vandaag start op Texel. Daar zullen geen files staan op uh, Tessel, Jolanda van der Velde bij de ANWB. Maar ik vrees in de rest van het land ook niet. Nee, ja, nou, niet vrezen. Gewoon blij mee zijn. Het ja, is, sorry. Uh, ja, nee, ja, sorry, oude mobilisten. Nee, uh, het, het kan wel zijn dat er later op de ochtend wel wat, wat file gaat ontstaan. Maar voorlopig uh, verwacht ik helemaal niks. Nee, later op de ochtend richting de stranden misschien? Dat zou best wel eens kunnen, ja. Of recreatieplassen, ja. Dat soort, uh, dat soort zaken. En verder natuurlijk de gebruikelijke tips. Ook als je op, uh, op pad gaat, uh, water mee in de auto? Dat zou ik sowieso zo doen. En als je je auto parkeert, zorg dat je hem een beetje ja, zo'n kartonnetje voor de ruit kan zetten. En als je weggaat in een warme auto, niet direct die airco aan, maar even de raampjes open, even zo wat laten koelen. Oh. Dan ja, eigenlijk gewoon goed nadenken. Ja, eerste raampjes open dus. Ja, ik zit altijd meteen vol de airco aan. Ja, weer dat wat snap geleerd. ik. Ja, <laughs> weer wat geleerd. Goed, eerste raampjes open. Jolanda, dankjewel. Jo. Toploader. Dancing in the moonlight. Terwijl de zon ontwaakt op Radio 1. night Blauwder dus, dancing in the moonlight. Het wordt broeierig vandaag in Tilburg. Temperatuur loopt op tot meer dan 30 graden. En dan hebben we het over de Tilburgse kermis. En daar is het Roze Maandag. Nout van de Wijngaard is voorzitter van de stichting Roze Maandag. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, en ik begrijp dat iedereen nat wordt. We laten, het, uh, uh, we laten het plaatselijk regen in Tilburg uh, ja. vandaag. Ja, een beetje voor nevel, hè? Zo, uh, zo heet dat. Klopt, ja. de ja. Diverse horecapleinen hebben op die diverse plaatsen uh, nevelinstallaties weggezet... zodat we om het half uur iedereen kunnen verkoelen... Uh, zodat we toch een geslaagde dag uh, kunnen hebben, ondanks de hitte. Ja. En neemt u nog andere maatregelen? Ja, zeker. Uh, Naast die nevelinstallaties uh, zijn, uh, zijn er de EHBO-punten uitgebreid... Uh, met een dubbele bemanning plus extra EHBO-punten aanwezig. Extra ambulances staan paraat. En uh, uiteraard uh, uh, extra watergetappunten waar men gratis water kan krijgen. En we roepen natuurlijk ook uiteraard op de bezoekers die naar Olzema komen... om ja, een beetje verantwoordelijkheid bij zichzelf te nemen. En is uh, veel water te drinken, uh, alcoholgebruik uh, te matigen... En goed in te smeren. Ja, nou kan ik me herinneren van, uh, van de beelden vooral... dat het ook wel leuk is en prettig om af en toe een drankje te gebruiken... Uh, tijdens uh, Roze Maandag. Maar dat moeten ze maar mee, uh, van deze keer niet doen. Dat mag, maar zet er een, spaar blauw, zet er een spaar blauw naast. <laughs> een beetje à la de kopstout, zal ik maar zeggen. Ja. Maar denkt, ja. u, uh, denkt u dat het uh, uh, ook invloed heeft op het evenement? Bijvoorbeeld dat het minder druk wordt? Nou ja, goed, je ziet wel wat er gaat gebeuren is dat mensen er voor nu voor hun kiezen voor het middagprogramma... om dat over te slaan en later naar Tilburg te komen. Uh, ik, ik, ik, ja, dat denk ik wel. Uh, uh, maar er zijn altijd, en dat heeft de jaren wel gebleken, de echte die roze Rolse die willen van begin tot het einde bij zijn. En, uh, uh, dus, dus druk en gezellig gaat het zeker worden. En wat, ja. vanaf hoe laat begint u? Bij uh, de Roze Maandag-Express vertrekt vanuit Amsterdam... En die komt om 1 uur aan op station in Tilburg. En dan om 2 uur uh, uh, wordt de uh, Rozenmaandag officieel geopend. Ja, ja, terwijl juist tussen 12 en 4, uh, lees ik ook in alle adviezen, is eigenlijk het advies: doe helemaal niks, ga in de schaduw zitten. Ja, ja dat, is, uh, dat is ook het advies. De pleinen uh, ja, doen er ook alles aan om uh, een beetje voor verkoening uh, te zorgen. Uh, maar goed, uh, als bezoekers de keuze maakt om later naar Tilburg te komen, uh, ook geen probleem, want dan maken we er s'avonds gewoon. Een nog grotere feest. Van. Precies, en dan duurt het gewoon wat langer. En uh, nou okay. hebben we het, het alleen nog maar over de hitte gehad, maar uh, Roze Maandag heeft ook altijd een, een soort the uh, thema. Wat is uh, het uh, thema dit jaar? Het thema dit jaar is Gay Day, Gay Day. En dat komt een beetje, het staat May Day, May Day. Uh, In onze campagne hebben we dit jaar uh, de groene legerpoppetjes uh, laten omspuiten naar Roze. En uh, we hebben serieus een, een, een totale invasie uh, van een Roze leger naar Tilburg uh, laten komen. Uh, en dat staat eigenlijk voor Make-Love-Navor. Want uh, daar staat natuurlijk Rozenmaandag ook voor vandaag. Uh, en dat is het thema dit jaar. Ik wens u uh, ja, een mooie, dat zal in ieder geval wel lukken, qua weer. Maar een uh, mooie dag. Hartelijk Dank u wel voor het bedankt. gesprek. Dank je wel. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht Hier is Robert Baltus. Hou het koel, cool, waarschuwt de Telegraaf... met hoofdletters en uitroepteken op de voorpagina. Daarboven staat een foto van het Scheveningse strand... volgepakt met mensen in zwembroek en bikini. Mogelijk wordt het morgen op sommige plaatsen 36 graden en later in de week kan smokvorming optreden. Brandweer staat de komende dagen dan ook op scherp om bosbranden te voorkomen. Dat meldt het AD. Schordroog. En dat betekent een vergroot risico op natuurbranden. Zoals bijvoorbeeld in het tuingebied bij Schorel en Bergen aan Zee. Daarom houdt de brandweer met speciale metaapparatuur van minuut tot minuut bij waar de kans op brand het grootst is. Naast foto's van volgepakte stranden je ook prominente buitenlanders in het nieuws de voorpagina's. Zoals uh, koning Filip uh, van België en wielrenner Chris Froome. Zowel trouw als de telegraaf tonen een zoenende Belgische koning en koningin. In trouw kust Filip de hand van Mathilde, in de telegraaf haar wang. Chris Froome zien we op de voorpagina van de Telegraaf. Uh, en de Volkskrant in zijn gele trui zit het op een gele fiets... met gele klikschoenen aan, koersend over de Champs-Élysées in Parijs... met op de achtergrond de Arc de Triomphe. Op de voorpagina van Dagblad Trouw streekt Froome als winnaar... een bos bloemen en een leeuwenknuffel van de toersponsor de lucht in. Een aantal supermarktketens open verkoopt volgens Trouw... geen producten meer die afkomstig zijn uit de door Israël bezette gebieden. Het gaat om Aldi en Hoogvliet... Bij Jumbo is het huismerk vrij van producten uit deze regio's. In de supermarktbranche wordt al langer gediscussieerd over de vraag... hoe met producten uit bezette gebieden om moet worden gegaan. Moet je op het etiket zetten waar ze vandaan komen... of moet je de producten maar helemaal weren? Albert Heijn wacht nog op advies van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. En het AD meldt dat de mazelenepidemie na de zomer op zijn hoogtepunt zal zijn. Daarom bereiden ziekenhuizen in de regio's... waar de epidemie heerst zich voor op noodmaatregelen... Zo wordt het personeel van risicoafdelingen ingeënt... en bieden ziekenhuizen extra vaccinaties aan. Tussen 1 mei en 18 juli zijn in totaal 466 besmettingen gemeld. Bijna 20 mensen hebben tot nu toe in het ziekenhuis gelegen. Hebben we nog meer nieuws? Ach, we hebben misschien nog wel wat uit de gooi in Heemlanden. Robert, heb jij daar nog wat? Nou, dat het Nationaal Witte Hitteplan in werking treedt... maar dat, dat wisten we al volgens mij. En tegenstrijdende. Scholieren moesten giftig voedsel eten. Dat gaat over India, dat gaat over die kinderen... Die, waarvan er een groot aantal zijn overleden... van dat vergiftigde voedsel. En dat blijkt nu, volgens de reportage in de Gooi in Eenlander... dat ze dat niet zonder weersin hebben gedaan. Sterker nog, het is er bijna ingeprakt. Zo blijkt uit die reportage. Ik heb nog een bericht uit de metro. Kinderen gaan steeds vaker met het vliegtuig. Steeds meer ouders nemen hun kinderen mee op een vliegvakantie. Het aantal uren dat de kleintjes in het vliegtuig moeten zitten... dat maakt pa en ma niet zo heel. Erg veel uit. Ze willen lekker op reis. En tieners raken onzeker door sociale media. Tienermeisjes die erg actief zijn op sociale media hebben gemiddeld een slechter zelfbeeld dan leeftijdsgenootjes die vaker offline zijn. Dat concludeerden Australische onderzoekers na gesprekken met meer dan duizend vrouwelijke scholieren. Dat allemaal in de ochtendbladen hedenochtend. Robert, dankjewel. Straks veel meer nieuws op deze zonnige maandag, de 22e juli, hier op Radio 1. En hoe was het op school? Leuk. We hebben de klassenfoto gekregen. Hè? Maar je staat er helemaal niet op? Nee, we kwamen niet uit naar mijn portretrecht. Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van. De Auris TS. Een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Hallo, hier Tom de Ridder. Wil jij als ondernemer rust in je kop? Dan wil je niet piekeren over de kosten van je boekhouder.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 En buitenland. Die wil ik. Um, dan kan ik u. onbeperkt XL adviseren met losse modules voor internet en bellen in het buitenland voor 5 euro per stuk, meneer. Losse modules? Ja. Goeie mogel, zeg. En dan moet ik de plek gaan uitvissen. Um, nou, als, als er wifi is, dan kunt u daar. Uh... Ja, dat vind ik zo gedoe. Toch is het vreemd. Ik zie het. Wat, waar zag ik het nou? Het waren grote witte letters, rood bord volgens mij. Uh, wij zijn groen. Uh, rood bord. Dat is misschien. Vodafone? Ah, Vodafone.